4 uur. Renate Kok met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat zwaardere straffen eisen voor drugscriminaliteit. In de nieuwe richtlijnen staat duidelijker. wat verschillende leden van een drugsbende kunnen verwachten. Er staat bijvoorbeeld in dat een koerier die betrapt wordt met 100 kilo. een eis van maximaal 5 jaar cel kan krijgen. Voor een belangrijke uitvoerder van zo'n partij drugs is de maximum eis zeven jaar. En voor het brein achter de operatie negen jaar. Ook heeft het OM nieuwe strafverzwarende omstandigheden geformuleerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor een havenmedewerker of voor de eigenaar van een transportbedrijf die van zijn beroep misbruik maakt om drugs te smokkelen. Het Israëlische leger meldt dat vanuit de Gazastrook zo'n 90 raketten op het zuiden van Israël zijn afgevuurd. De meeste raketten zouden zijn onderschept. De Israëlische luchtmacht voerde daarna aanvallen uit op raketinstallaties van Hamas in Gazastrook. Daarbij zouden drie Palestijnen gewond zijn geraakt. De aanvallen volgen op het geweld van gisteren. Toen kwamen vier Palestijnen om het leven. Hoogleraar Paul Kliteur is niet van plan om de Senaatsfractie voor, van Forum voor Democratie te gaan leiden. In een interview met de Telegraaf zegt hij dat hij zichzelf uh, ziet als de ideale tweede man. Sinds vorige week duidelijk werd dat de beoogde fractieleider Henk Otte een stap terug moest doen, is Kliteur de woordvoerder van de beoogde Eerste Kamerleden van Forum voor Democratie.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 Het weer buien, met kans op hagel, onweer en windstoten. Tussendoor is ook de zon af en toe even te zien. Morgen schijnt de zon opnieuw geregeld... en dan komen vooral in de middag de meeste buien voor. De temperatuur komt wel iets hoger uit, maar het waait nog wel flink. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 En dat was Donna Summer en This Time I Know It's For Real. Zodadelijk so de Pit Reports, nieuws over de Formule 1 en and de andere klasses. Hoor je na deze van Carly Simon.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 Past die niet? Nee? Oh jee, oh jee, oh jee. Mannetje, vrouw, je, je past niet. Ja, je hoorde Thomas Berg en uh, Je bent niet alleen. Ja, die plaat werd ook nog gebruikt uh, bij The Passion van een uh, paar weken geleden. Nou ja, plugje past even niet, maar daar gaan we zo dadelijk wel even een uh, oplossing voor uh, vinden, toch? Heb je ondertussen wat te melden Albert-Jan? Nou, eh, uh, eh, uh, eh, uh, eh, uh, uh. Nee, eigenlijk, eigenlijk niet. Even niet. Eigenlijk niet. Nee, we uh, zijn maar lekker plaatje en dan gaan we straks naar Karel. Oké, okay, helemaal goed. Nou, dat ene plaatje die hebben we inmiddels klaarstaan, dat is van de uh, Monkeys. Oh, I could hide beneath the wings of the bluebird as she sings. The six o'clock along would never ring.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 Spend. But how much better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 Telefonisch bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op onze website. www.dierentehuiskermaland.nl Want ook Caro verdient een thuis. Zo is het maar net, Albert-Jan. Dus ga voor Caro of de andere leuke dieren... naar Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort. Hebben we vandaag al de nieuwe single van Bruce Springsteen gehad. De nieuwe single van Madonna... En de nieuwe single van Avicii. Ja, die komt er ook aan. Inmiddels uh, overleden, maar wel inderdaad een uh, nieuwe plaats. Hier is Avicii met SOS. Can you hear me SOS? Help me put my mind to rest. Two tens click in a madland. A pound of weed in a bag of bone. I can feel you Help me put my Een heerlijke plaats, de nieuwe single van Avicii. Ja, joh, de SOS. Marco is uh, vanmiddag in het derde uur te gast in de studio. Goedemiddag, Marco. Goedemiddag. Hoe is het met jou? Ja, prima. Wat ziet je er netjes uit? Uh, ik, hè? Ja, ja, heel goed. Ga je ook naar, uh, loop je ook mee vanavond? Ik heb het tot nu toe uh, altijd gedaan. Klasse. En uh, ga het vanavond weer proberen. Geweldig.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 En het gedicht wat wij straks naar de muziek horen... Eh, kunnen we die ook ergens terugvinden? Kunnen we die in de bundel terugvinden? Nee, dit is die... alweer voor de nieuwe serie. Maar ik heb begrepen dat het gedicht ook een, een, een link heeft... met het EK zandsculpturen 2019. Daar staat het, ook het thema daarvan is vrijheid. Ja. En jouw gedicht wat je straks gaat voordragen... dat eh, krijgt ook een plekje op de boulevard. Ja, dat is... Uh...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 kan je iets schrijven over vrijheid... dan krijg ik daar ogenblikkelijk gevoelens en beelden bij. Ja, toen ik het voor het eerst lag, las... toen, toen legde ik, ik gewoon als lezer direct de verbinding met 4 en 5 mei. Maar ik schreef je ook in, in mijn recensie... van uh, dit gedicht gaat veel verder dan 4 en 5 mei.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 De single van uh, Funboy 3 en Bananorama. En it ain't what you do, it's the way that you do it. Zeven minuten voor vijf uur zodat een uh, nieuwe entertainment voor u. En hij is inmiddels gearriveerd. Goedemiddag Fred. een hele goede middag. Een hele goede middag, hoe is het met je? Ja, prima. Uh, ja, het weer is een beetje.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 We krijgen ook in het tweede uur Leroy en De Witte. Een bandje die uit Brabant afkomstig. En we gaan ook nog eventjes bellen met Sven. Sven Versteeg. En hebben het over Lieve de Liefde. En in het Hof over zijn nieuwe single De Zomer wacht. Kijk, ja, dus de inderdaad, die wacht zeker is, nog. Uh, ja. Want het is veel te koud. Ja, dus uh, ja, een heel vol programma vandaag. Ja, zeker. Nou, ja. wordt gezellig. zo dadelijk uh, na vijf uur... Entertainment for you. En trouwens, die plaat Visite is niet, uh, niet uh, deze, toch? Uh, hij lijkt er wel op. Uh, is het Rox of uh, is het uh, Lennie Koer? Uh, uh, ja, Lennie Koer uh, okay. Visite, hè? Ja. <laughs> <laughs> tip je snel door. <laughs> nee, hij is een andere plaat, toch? Nou, het is wel die plaat. Het is wel die, een nieuw, die In een nieuw jasje. In een nieuw jasje. Oké, oké, oké. Toch weer jongen. goed. Ja, ja, ja. Je jezelf weer. Ja, ja, ja. Nou ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, visite inderdaad in een uh, nieuw jasje. Die ja. uh, hoor je dus uh, straks. Na uh, vijf uur bij Entertainment for You. Nou, wij hebben nog uh, twee minuten te gaan. Heb je nog wat te melden, Albert-Jan? Nou, ik, ik, ik zit me te verbazen. Die, die enige band die komt uit Brabant. Ja. Hoe werd ze je nou in godsnaam in, in Zandvoort te vinden? Ja, misschien weet ik hun te vinden. Ik denk het wel. Nee, kom. Heel veel plezier met de uitzending. Is goed. Hey, bent, uh, alles, uh, alles te vinden is dus uiteindelijk duidelijk uh, entertainment voor jou. Nou ja, we gaan uh, gewoon nog even in, uh, een plaatje, even een uh, rap even tussendoor uh, draaien. Hier is uh, André van Duint. Als je meisje. je een brief schrijft. met een bom.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 Als je op jacht gaat, en konijnen. Schiet er terug. En als je je snijdt, bij het scheren in je rug. dan dansen op een mijn die je niet ziet. Dan heb je reden, reden om te huilen van verdere.